What you won't do Cause you know that you're just mine I'm alive this evening It was love Verwoordwoord op internet Zfm. Zfm. Zfm.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 ik heb het leedoende voorzichtig. Ik heb het leedoende voorzichtig. Ik Ik heb het Ik heb het leedoende voorzichtig. Ik heb het Ik heb het het ZFM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 Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur René van Brakel met het NOS journaal In Japan zijn alle mensen uit het gebouw van kernreactor 2 weggehaald De radioactiviteit van het water in het gebouw is zo hoog Dat het onverantwoord is om daar mensen in te laten lopen